De belofte van de Russische president Medvedev dat hij de verkiezingsuitslag laat onderzoeken heeft tot ongeloof geleid bij veel Russen. Duizenden internetters reageerden met kritiek en beledigingen op de mededeling die Medvedev op zijn Facebookpagina deed. Volgens veel Russen is er gefraudeerd bij de verkiezingen van begin deze maand. De Nederlandse handbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. In de achtste finales won Europees en Olympisch kampioen Noorwegen met 34-22. Door de uitschakeling is de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen miniem geworden. Dan het weer, bewolkt en in het hele land regen. Smiddags breekt de zon door en dan toch nog plaatselijk een enkele bui. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. 1 file op de A7 horen richting Zaandam. Bij Weidewormer, 3 kilometer.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 en Marcel Ooster. Maandag 12 december, goedemorgen. U hoort, het is druilerig, een beetje zacherijnig weer. Mm, Brits. <laughs> de Britse premier Cameron... die krijgt niet alleen internationaal veel kritiek... ook zijn eigen vicepremier... en leider van een coalitiepartner. Nick Clegg is woedend, net als de Schotse premier samen. Arjen van der Horst heeft zo het laatste nieuws uit Londen. Onverwacht is het niet, maar de uitkomst van de klimaatconferentie... is uiterst mager. krijgt straks een overzicht van de toch nog gemaakte afspraken. En we vragen de voormalige chef van het klimaatbureau van de VNI voor de boer naar zijn mening... over de uitkomst van de top in Durban. Franse oud-premier de Filipijn gaat ook meedoen... aan de presidentsverkiezingen. Hij maakt geen schijn van kans, maar gaat zijn aardsvijand Sarkozy... wel stemmen afsnoepen? Ron Linker vertelt zo meer. En de verklaring op Facebook van de Russische president... met Vredev over de verkiezingen maakt maar weinig indruk. Kijken vooruit naar het debat in de Tweede Kamer over de omroep. Belangrijk voor de profilering van het CDA. En de Franse spoorwegen die passen de dienstregeling vandaag... nogal ingrijpend aan. En er verandert ook het een en ander in ons spoor... Boekje. Onze verslaggevers staan op stations in Parijs en Amsterdam. Vrachtwagens stonden dit jaar meer in de file... en vandaag gaan ze met acties misschien zelf wel die files veroorzaken. De staatsbosbeheer krijgt minder overheidsgeld voor het beheer van de bossen... en daarom kap ze nu... Kappen ze het nu om? Dan Die bossen. was het. Ja. De kaarten voor de wedstrijden op het EK Voetbal komen vandaag in de verkoop. En het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen is aan het verhuizen. En dat is nogal een operatie. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien? Kunt u ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter? En daar heten we NOS Radio 1. Ja, aanhoudende kritiek op de Britse premier Cameron na de Eurotop van vorige week. Vannacht liet premier Salmond van Schotland weten dat Cameron met zijn optreden de Schotse belangen heeft geschaad. Ook had Cameron eerst contact moeten zoeken met andere Britse leiders voordat hij zijn veto uitsprak. De opstelling van Cameron wekte eerder al de woede van de Britse vicepremier Clegg. Ik ben bitterly disappointed by the outcome of last week's summit. Precisely because I think there is now a real danger that over time. Het Verenigd Koninkrijk zal isolated en marginalized in de Europese Unie. Ik denk dat dat goed is voor banen in de stad of elsewhere. Ik denk dat het goed is voor groei. Ik denk dat het goed is voor families op en down the country. Kleijken en Selman vrezen dus dat Groot-Brittannië nu wordt geïsoleerd en gemarginaliseerd in de Europese Unie. Cameron sprak het veto uit tegen een nieuw EU-verdrag. Als coalitiepartner wil Kleijken de negatieve gevolgen van die opstelling verzachten. dat is waarom als Liberal Democrat in deze coalitie-verdrag we'll now. Ik doe alles wat ik kan om te zorgen dat deze setback niet een permanente divide wordt. Dat we weer in het zadel worden. En dat we werken en leadership op dingen zoals de like single market, het environment, foreign policy, defensie policy. Al de dingen die we op een Europese niveau moeten so doen, zodat britain leads En later deze uitzending meer voor de nasleep van de Eurotop en de Britse opstelling daarin. De Franse oud-premier Dominique de Villepin stelt zich kandidaat voor het presidentschap. Dat maakte hij gisteren bekend in het Franse Journaal. Alors je n'accepte pas cette situation et c'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Villepin neemt het waarschijnlijk dan op tegen de huidige president Sarkozy, maar dat is ook zijn aartsrivaal. Ze waren beide lid van dezelfde partij, maar vorig jaar begon de Villepin zijn eigen conservatieve partij. Correspondent Ron Linken. De Filipijn raakte in opspraak door de zogeheten Clearstream-affaire... waarbij hij een lastercampagne tegen Nicolas Sarkozy zou zijn begonnen. Een paar maanden geleden werd hij daarvan definitief vrijgesproken... wat de weg vrijmaakte voor zijn kandidatuur. Het is duidelijk dat de Filipijn kostbare stemmen zal wegsnoepen van Sarkozy. Maar een serieuze kandidaat voor het presidentschap is hij niet. En of de aardsrivalen het inderdaad tegen elkaar gaan opnemen, dat is nog afwachten... want Sarkozy heeft zich officieel nog niet herkiesbaar gesteld. De Filipijn was premier onder president Chirac van 2005 tot 2007. Een dode bij een schietpartij in Barendrecht afgelopen nacht. De politie vond een man in een bedrijfspand en heeft een verdachte aangehouden. Nou, deze man is aangehouden omdat hij degene is die bij een woning in de omgeving heeft aangebeld... ...met de vraag of de politie gebeld kon worden. Um, en daarom heeft de politie hem aangehouden... ...zodat we aan hem kunnen vragen of hij meer weet over dit misdrijf. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Nou, in de omgeving uh, zijn twee voertuigen uh, weggetakeld door de politie. Uit nou, onderzoek zou nog moeten blijken wat deze voertuigen te maken hebben met, met, met het misdrijf. Maar we hebben ze in ieder geval meegenomen voor het onderzoek. En daarnaast is de forensische opsporing aanwezig... Uh, ...om uitgebreid sporenonderzoek uh, te verrichten. In Panama is oud-dictator Manuel Noriega bij aankomst direct naar de gevangenis overgebracht. Noriega is veroordeeld tot 20 jaar cel voor moorden op politieke tegenstanders in de jaren 80. Gisteren werd hij door Frankrijk uitgeleverd en zijn aankomst op het vliegveld werd live uitgezonden op televisie. De Telemetro reporta las imágenes de la llegada del avión de Iberia que trae al, ex, al general Manuel Antonio Noriega, el ex dictador Manuel Antonio Noriega ha tocado tierra el avión de Iberia. Noriega dus is niet meer in Panama geweest sinds hij in 1990 werd afgezet. Hij werkte mee aan zijn uitlevering omdat hij graag terug wil naar zijn geboorteland. Volgens een Nederlander die al jaren in Panama woont... leeft Noriega's terugkeer enorm onder de bevolking. Vrijwel iedereen is er uh, emotioneel uh, bij betrokken. Uh, heel veel mensen hebben uh, nare herinneringen aan die periode. Uh, er zijn mensen die, uh, die familieleden verloren hebben. Het is een, uh, een, een vrede dictatuur geweest. Dus veel mensen kijken er met hele nare gevoelens op terug. Noriega zat dus tot gisteren vast in Frankrijk, daarvoor in de Verenigde Staten. En daar was hij veroordeeld voor drugshandel en witwassen. De oppositie in Congo demonstreert tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Volgens de officiële uitslag heeft hun president Kabila gewonnen. Waarnemers zeggen dat er is gefraudeerd. En daarom heeft ook oppositieleider Tjecijeki zich uitgeroepen tot winnaar. De situatie in het land is gespannen sinds de verkiezingen van eind vorige maand. Voor, tijdens en na die verkiezingen brak er op sommige plaatsen geweld uit. Oppositie roept nu op tot vreedzame demonstraties... maar deze demonstrant zegt de strijd in ieder geval niet op te geven. De internationale Kabila we zijn altijd Kabila Congo oppositie hoopt nu dat de internationale gemeenschap ingrijpt. Vernietigende kritiek op het politiekorps Limburg-Zuid. Een commissie heeft in opdracht van minister Opstelte dat korps doorgelicht. Vooral de korpsleiding komt er slecht af. Het rapport is uitgelekt via de regionale zender L1. Een wat geïsoleerde korpsleiding. Een conservatief en gesloten korps. Een naar binnen gerichte cultuur. Een leiderschapsstijl die niet bevorderlijk is voor ontwikkeling. Zoekend, veel beginnen en weinig afmaken. Ons de commissie trekt het korps zich te weinig aan van de burger. Zo zou de korpschef Veldhuis zich hardop hebben afgevraagd... of zijn korps zich veel moet aantrekken van de ontevreden burger. Het intellectuele vermogen van het korps is gering. Er komt onvoldoende talent en als het komt wordt er onhandig mee omgesprongen. Het ja, woordvoerder zegt dat het korps zich herkent in een deel van de kritiek... maar is niet blij met de toon van het rapport. Het leger werd dit weekend ingeschakeld om het UMC Radboud in Nijmegen te verhuizen. Ruim 200 patiënten werden met militaire precisie verplaatst naar een gloednieuw gebouw. Het was best even spannend, vertelt deze patiënt. Het was goed voorbereid kon je merken. Iedereen was wel een beetje nerveus over hoe het allemaal zou gaan. Maar het liep echt prima. Dus is volgens eigenlijk wel een afleiding. Als je hier al een tijdje ligt, is het een leuk dagje anders. Dus daar nee, hebben we helemaal geen last van gehad, nee. Negen afdelingen en twintig operatiekamers werden dit weekend verhuisd. Meer dan honderd militairen hielpen daarbij. In een commandocentrum werd bijgehouden waar welke patiënt was. En ook voor de militairen was het een afwisseling van het dagelijks werk. Echt ontzettend leuk. We komen als het ware hier in een warm bad terecht. De mensen worden al naar op de afdeling. We worden gelijk opgenomen in alle protocollen die er zijn. Nou, nat geworden. Vanochtend worden de laatste patiënten trouwens van de hartbewaking overgebracht. En later in de uitzending horen we hoe dat dan weer is gegaan. Tot slot, de beurzen die sloten de week positief af... na het bereiken van een Europese akkoord over grotere begrotingsdiscipline. Zowel de Dow Jones in Amerika als de AIX sloten 1,6 procent hoger. Ook de andere Europese beurzen sloten in de plus.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 12 minuten over zes. Dit weekend reikte de Vlaamse muzieksector de Music Industry Awards, de MIA's uit. Een soort Grammys. Grote winnaars zijn Milo, hij kreeg drie beeldjes. En Sella Su, beste groep, werd Dejes. De hit van het jaar en beste videoclip is Somebody I Used To Know van Gotje. Die ook in Nederland al weken in de top staat. Sella Su werd gekroond in de categorieën vrouwelijke soloartiest en beste album. Omdat ze het afgelopen jaar ook de meeste cd's heeft verkocht, kreeg ze ook nog... Nog de mia voor ja, best verkochte artiest. was I'll show ya. I'll tell ya. My Oh Until the fire go crazy Until the fire go crazy I was always on the run I tell y'all It was not an easy Roll oh, oh. But now I'm ready to bring Joy and fire The best things in life For sure oh, oh. I do know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 met Crazy Vibes. Kwart over zes u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Joris van der Kerkhof, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, ik hoor het regenen. We hebben je in het bos ingestuurd met een kettingzaag. Dat is een vrij dodelijke combinatie. Het moet wel haast dat je een kerstboom gaat rooien. Het, als ik ze tegenkom, ja. Uh, nou, wat, wat er net gebeurde... Vijf minuten uh, uh, geleden kwam er een grote vrachtwagen voorbij... en daar lagen ze eigenlijk al in plankjes opgestapeld. Oh. Stukken hout. Ze waren al verwerkt. Die kettingzaag die is bedoeld om veel meer hout uh, te gaan, uh, gaan uh, ja, genereren... zoals het dan in dit soort termen heet, denk ik. Uh, het, het bos moet economisch uh, meer rendement op gaan leveren. Staatsbosbeheer moet, uh, uh, krijgt minder geld... En, uh, wil wel uh, veel dezelfde dingen blijven doen. Uh, dus moeten ze veel meer geld gaan verdienen. En dat geld denken ze te krijgen... door uh, vooral veel meer uh, hout uit de bossen te halen. Veel meer procenten uh, bomen uh, neer te halen en die te verwerken. Zodat we ook veel meer Nederlands hout hebben in ons, uh, in ons huis bijvoorbeeld. Of uh, dat, uh, dat, dat hout op andere manieren uh, gebruikt uh, kan worden. Dan sta ik hier bij het bezoekerscentrum Veluwe-Noord. Geopend dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5. Maar vandaag uh, gaat het uh, speciaal voor ons uh, open. Het hele bezoekerscentrum, wegens onderhoudswerkzaamheden... overigens deze week dan toch weer gesloten. Maar vandaag gaat die voor ons open. Uh, daarnaast, naast dat bord bezoekerscentrum Veluwe-Noord... staat uh, een bord voor buitenavontuur. Ervaar, ontdek en beleef. Dat is toch ook al een moment waar uh, op staatsbosbeheer... denk ik uh, op een of andere manier extra geld uh, kan verdienen. Mountainbiken, gps-tochten, teambuilding, challenge... Buiten, sport, natuur, wild adventure, eh, vrij gezellige dag. Dat kan ook. Dat zal een hoop geld opleveren. Dan lopen ze allemaal in zo'n konijnenpak door het bos heen. En je weet wat er, als er te veel konijnen zijn wat er dan met die konijnen moet gebeuren. Uh, zeker als het dan een vrij gezellige dag is. Een groot uh, parkeerterrein uh, is er uh, voor het bezoekerscentrum. En een toren uh, van 30 meter hoog. Die toren kun je beklimmen en dan zie je een belangrijk deel als het licht wordt uh, van de veluwe, van de, van de natuur. De natuur die beleefd eh, moet worden, maar de natuur, als je bovenop die toren gaat staan... die in de komende jaren wel meer open plekken zal krijgen. Omdat de bomen voor een belangrijk deel eh, daar... voor een deel, ik moet niet gaan overdrijven... niet voor een belangrijk deel, voor een deel eruit weggehaald worden... om eh, de financiering van het staatsbosbeheer eh, een beetje rond te krijgen. Boswachters en allerlei andere mensen komen de komende uren uitleggen... hoe dat allemaal werkt vanuit de Veluwe. Het bos gaat commercieel. En Joris van der Kerkhof is daar vanochtend in een bos ook al zo te horen. Ja, een schip dat met lege containers onderweg was... van Rotterdam naar Groningen... heeft gisteren urenlang vastgezeten onder een brug. Bij de Friese plaats Burgum bleek de lading te hoog te zijn... om onder de brug over het prinses Margrietkanaal kanaal door te kunnen varen. Nou, urenlang is geprobeerd dat containerschip los te krijgen. Ondertussen had natuurlijk ook het wegverkeer last van dat gestrande schip. Het verkeer kan over één weghelft over de brug, waaronder het containerschip vast zit. Op de andere weghelft staat een grote vrachtwagen met een ladder. En via die ladder gaan de mensen naar beneden om te kijken hoe ze dat schip los kunnen krijgen. Dat klem zit onder de brug. En natuurlijk staan er mensen te kijken. Wie kwam u de Gaslow en toen bracht u mij mee, mee voort? En toen jij maar op de dat hier het uh, Skippenstrand weer. We zijn niks, vrouw, mevrouw? Ik zei, we gaan even zien aan nemen. En hoe ziet het eruit? Uh, nou, ben je nou krijgt? Mag ik een vriesvrouw trouwens? Ja, nou, dat doen we in Nederlands. Is dus voor de NOS Ook oh, oh, voor de NOS. Ja. Oké. Okay. Dus, maar ja, we zien nou, een container nu. Uh, we hebben we opgekruld of zo hè? Ja, opgekruld. Er staan mensen bovenop en ze zijn nu aan het branden. Maar dit zie je niet iedere dag. Dit zie je niet iedere dag, nee. Nee, inderdaad. Maar ik, ik had al een keer een gevoel, want ik fiets hier elke laag langs met, met die scheep, Ik denk, er gaat al wel eens een keer wat mis. en uh, Hij heeft hem waarschijnlijk vergalopeerd, de denk ik. En, uh, ja, we willen tweede kijken. En, dat, uh... en op de brug uh, kan je het al horen. De snijbranders. Het is inderdaad een breed schip. Vier containers op een rij. En ook een lang schip. 114 containers staan erop, heb ik me laten vertellen. En sommige daarvan zijn uh, als uh, ja, colablikjes uh, opgerold. En hoe krijg je dit nou los? Nou, ze zijn nu met snijbranders bezig om die container die dus klem zit uh, tussen het schip en de brug uh, nou ja, kapot te snijden als het ware. En dus uh, zorgen dat er ruimte komt tussen uh, de brug en uh, de containers. Dat is de bedoeling. Zegt uh, Erie Huisman, hoofd Nautische Zaken van de provincie Friesland. Um, u weet dus alles van het water. Wat, wat is hier misgegaan? Heeft het te maken met de hoge waterstand? Ik, ik denk wel dat het daarmee te maken heeft. Het heeft natuurlijk uh, een hele tijd uh, flink gewaaid. En daardoor stuurt het water wat op uh, richting het noorden. Dus uh, je hebt hier een versmalling. Uh, het komt vanaf de ruimere water. Dus het kan zijn dat het water hier iets uh, hoger is dan bij de andere uh, bruggen. Uh. In dit traject. Er zijn een paar containers kapot, opgekruld als uh, kleine blikjes. Uh, verder nog meer schade? Misschien aan de brug, weet u dat al? Nee, ik weet niet precies wat voor schade er aan de brug is. Uh, het is nu uh, te donker, dus we kunnen nu niet uh, goed bekijken... wat voor schade er is morgen, wordt er opnieuw uh, bekeken wat de schade dan uh, echt is. Nou, je gaat vooruit, maar achteruit. Wat is die nou aan het doen? Achteruit het varen, om te uh, kijken dat we vrijkomen van die brug. Even proberen. Er nog, staat nog een stuk overeind, maar ja... Dat kennen ze moeilijk wegkrijgen. Uh, dus we moet een beetje ruimte maken? Een beetje ruimte maken, ja. Kijken of dat lukt. In de wat uh, warmere stuurhut, Ben Elsbeek. Uw zoon zit uh, achter de schermen. Is een beetje aan het heen en weer varen uh, om wat ruimte vrij te maken. Wat is hier nou misgegaan? Ja, dat weten we zelf niet precies. Maar hij uh, is met de eerste containers onder de brug... had hij ongeveer 20 centimeter ruimte. En gaandeweg dat hij eronder kwam... Uh, ja, werd de ruimte in één keer minder. En toen is die, uh, heeft hij de brug geraakt. Dus wat er precies gebeurd is, dat is nog even uh, niet helemaal duidelijk. En dan heeft hij allemaal schermen voor zich. Dat zei ik al. Allerlei uh, moderne apparatuur en toch gaat mis. Ja, ja maar ja, dat, zo gaat dat. Hè? Ik bedoel, uh, je kan niet alles voorwezen. Is de schade groot? Uh, aan het schip? Denken we niet. Dat moeten we nog even kijken als de containers eruit zijn. Maar uh, ja, er zijn wel een aantal containers uh, beschadigd en helemaal los. zijn er ook wel bij, je? Uh. Ze waren leeg, hè? Ja, op eentje na nou was alles leeg. Dat is ja. dan een geluk bij een ongeluk? Dat is nog een ongeluk bij ongeluk. Dan heb je natuurlijk ook nog allemaal ladingsschade. Dat heb je nu dus nu niet. Morgen gewoon weer business as usual? Ja, natuurlijk. Dadelijk gaan uh, die containers, alles wat uitsteekt, wordt allemaal weggehaald. En dan uh, gaan we gewoon weer verder. En dan, uh, en dan morgen weer een normaal uh, ons Ja, Zo gaat dat in het leven. <laughs> Hij is vrij in principe. Ja, ik ben blij uh, blijven meekijken. Dat maakt toch niet zo schuif. En dat was gisteravond rond een uh, uurtje of zeven. Vandaag wordt gekeken hoe groot de schade is aan de brug en uh, aan dat schip. Een bijdrage was dit van Rienkamer. Gaan we naar China. De groei van de economie stagneert daar. Voor het eerst in tijden loopt de fabrieksproductie terug... vooral na tegenvallende orders vanuit Europa. En ook de oververhitte woningmarkt koelt nu af. Na jaren waarin de huizenprijzen maar liefst verdriedubbelden... gaan ze nu omlaag. En snel ook. En nu merkt onze correspondent in Peking, Wouter Zwart... dat de angst groeit dat de bubbel zal barsten. En weer gaat een oud gebouw tegen de vlakte. Het is inmiddels een bekend tafereel in Peking de afgelopen jaren. Sloopkramen die enorme stukken uit oude huizen happen. Alles hier moet plaatsmaken voor nieuw. Nieuwe appartementen, nieuwe winkelcentra. Want er wordt grof geld verdiend aan onroerend goed hier. 5000 euro per vierkante meter is heel normaal voor een huis in de binnenring van Peking. Dat is zeg maar categorietje grachtenpand Amsterdam. Hilha, ja. ik heb Jutjender van Gianni, Jude Kaube Kau. Ik weet het niet. God, jongen, want je de laat Abbé, hier in Runtendorf, had je wijn. Die wijn kan je toch Absoluut te hoog, zegt deze meneer. Zoveel duizend euro per vierkante meter. Dat geld verdienen we ons hele leven nog niet bij elkaar. Zie je, Nou ja, mij nou, dat kan ik me helemaal niet veroorloven, zegt deze vrouw. Ik ben van buiten Peking. Ik heb een pensioentje van 1200 yuan. Dat is zo, laten we zeggen, 170 euro per maand. Ik moet daarvan ook nog medicijnen kopen. Ik ben oud. Ik kan me dat helemaal niet veroorloven. Ja, Joost, je hoort dat dan Wereldwijd ligt de prijsinkomensindex zo'n beetje op 5 op 1. Dus een huis kost ongeveer 5, 6 complete jaarsalarissen. In China is dat 27. Natuurlijk zag de overheid dat dat niet langer kon. En het heeft afgelopen maar aan de hele strenge maatregelen afgekondigd. Banken bijvoorbeeld die mochten bijna geen geld meer uitlenen. En ook het kopen van meerdere huizen tegelijkertijd dat werd verboden. En voor elk pand werd een aanbetaling gevraagd tot soms wel 60%. En wat zie je de laatste weken? Het werkt, maar misschien wel iets te goed, te snel. Als je Gaan Zegt Hu Jinghui, hij is vicepresident president van Waiwojia, Wo een van China's bekendste makelaarsketens. Hij ziet de woningmarkt de afgelopen tijd met 22% inzakken. Hoorde hij het geluid van een demonstratie niet zo lang geleden in Shanghai van hele boze huiseigenaren? Omdat hun projectontwikkelaar recentelijk zijn appartementen niet eens meer kwijt kon, is hij ze gaan veilen. Uiteindelijk voor een hele lage prijs. Maar ja, alle buren hadden vlak daarvoor natuurlijk nog wel de hoofdprijs betaald voor exact hetzelfde huis. En dat pikten ze niet. Bij de makelaarswinkel van -E Woiwodja is het tot dit soort demonstraties nog niet gekomen. Maar ook zij spreken veel bezorgde huiseigenaren die bang zijn dat de bubbel nu barst. En dat hun huis ineens veel minder waard is. En ik moet zeggen in de makelaarswinkels, ik ben er nu in eentje, is het wel heel erg stil geworden meneer Goe. Begin dit jaar waren er in Peking nog zo'n 3500 makelaarswinkeltjes. Daarvan heeft een derde de deur al gesloten. 20.000 agenten die in de frontlinie van de huizenmarkt werkten in Peking zijn hun baan inmiddels kwijt. Het NOS Radio 1 Sport. De Nederlandse handbalsters gaan niet naar de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Op het wereldkampioenschap in Brazilië. En werd Oranje in de achtste finale uitgeschakeld door Noorwegen. Het werd 34-22. En die nederlaag die komt hard aan bij bondscoach Henk Groener. Ja, natuurlijk is dat een teleurstelling als je uit een WK vliegt. En, uh, we hadden ons veel voorgenomen. We hebben het een lange tijd tegen de Nooren vol kunnen houden. Maar het was, uh, op een gegeven moment was het voorbij. En, en de uitslag valt denk ik hoger uit dan, uh, dan het beeld van een groot deel van de wedstrijd was. Maar uh, de Nooren waren vandaag sterk voor ons. Nederland had moeten winnen om zich te plaatsen voor het Olympisch kwalificatietoernooi. En dus zijn de kansen op de Spelen van Londen zo goed als verkeken. Vertelt verslaggever Richard van der Maarden. Ja, de inzet van dit WK was uh, het Olympisch kwalificatietoernooi in mei. Dan moest Nederland dus winnen van Noorwegen om uh, de kwartfinales te halen. Dat was genoeg. Nu wordt er een rangschikking opgemaakt van uh, de ploegen 9 tot en met 16. Op basis van de punten die Nederland uh, haalde op dit WK... wordt dan gekeken of... Nederland nog in aanmerking kan komen voor dat OKT... maar we hebben geen punten gehaald. We hebben verloren van Spanje, we hebben verloren, Nederland heeft verloren van Zuid-Korea... Nederland heeft verloren van Rusland en nu van Noorwegen. Dus uh, dat schiet niet op. Het is nog een heel klein achterdeurtje... omdat Nederland vorig jaar op het EK achtste werd. Maar dat is een, een heel ingewikkeld verhaal... zal zich de komende maanden verder uitkristalliseren. Maar normaal gesproken is uh, Nederland uitgeschakeld voor Londen. Het volgende grote kampioenschap voor de Oranje Handbalsters... wordt het EK en dat is volgend jaar december... In Nederland. In de eredivisie van het voetbal is VVV van de laatste plek af. De ploeg uit Venlo won met 2-0 van rode JC. En staat nu twee punten boven Excelsior. Het was de eerste wedstrijd nadat trainer Glende Boek opstapte. Voor interim trainer Wil Boeze is het nog te vroeg om te juichen. De zwaluwe. Dus we moeten rustig blijven. We moeten geen uh, gekke dingen gaan roepen. We hebben het uh, fantastisch gedaan vandaag. Ik denk dat het uh, stond uh, zoals we wilden. Uh, dat hebben we ook uh, met uh, de spelersgroep besproken. Uh, de spelers stonden ook achter de tactiek van de wedstrijd. En dan uh, krijg je commitment in de groep en dan gaan ze ervoor. Ajax staat nog steeds vierde, maar nam iets afstand van Feyenoord. Ajax was met 1-0 te sterk voor RKC Waalwijk. En Feyenoord verspeelde punten door met 2-2 gelijk te spelen bij FC Utrecht. Trainer Ronald Koeman vond dat zijn ploeg te gemakzuchtig was. We kunnen heel goed zijn als we, als we tot op het bord gemotiveerd zijn. En, en duels pakken. En dan kunnen we heel goed en leuk voetballen. Maar eerst het een en dan het andere. En niet, niet andersom. En, en dat is een goede les. Aan de andere kant... We komen weer terug in de wedstrijd met 2-2. We kunnen uiteindelijk de wedstrijd winnen. En dat zit wel goed. Maar ik stoor me aan het feit dat we te makkelijk zijn omgegaan met de situatie met een 0-1. Ronald Koeman en Feyenoord heeft nu twee punten achterstand op Ajax. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half 7 Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Frankrijk denkt dat Syrië de bomaanslag van vrijdag op Franse militairen in Libanon heeft gepleegd. Bij de aanslag op de VN-troepenmacht raakten vijf Fransen en een Libanese burger gewond. Syrië zou wraak willen nemen vanwege de Franse kritiek op het optreden van het Syrische leger tegen betogers. Bij een schietpartij in Barendrecht is vannacht een dode gevallen. Agenten vonden een lichaam in een bedrijfspand. Er is een man aangehouden die had omwonenden gevraagd om de politie te bellen. Over de toedracht van een schietpartij in Barendrecht is niets bekend. Premier Selman van Schotland is kwaad op de Britse premier Cameron. Aanleiding is Camerons veto tegen een nieuw EU-verdrag. De Schotse premier vindt dat Cameron de Schotse belangen heeft geschaad. En Camerons opstelling wekte dit weekend ook al de woede van de Britse vicepremier Clegg. En oud-dictator Manuel Noriega van Panama... is naar een gevangenis in zijn vaderland gebracht. Hij kwam gisteravond aan vanuit Frankrijk. Daar dus zat hij vast voor witwassen. En in Panama is hij veroordeeld tot 20 jaar cel... voor de moord op politieke tegenstanders in de jaren 80. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt tussen 4 graden in Groningen... en 9 graden in het zuiden. En er waait een matig tot vrij krachtige zuidenwind. Vanmiddag is er ook ruimte voor de zon en plaatselijk een bui. De wind draait naar het westen en de temperatuur loopt maar weinig op. Het wordt maximaal 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden en westen. Vanavond draait de wind weer terug naar het zuiden en trekt het flink aan. Het wordt stormachtig langs de kust. In de nacht volgt er een flinke portie regen. Koud wordt het niet met minima rond een graad of 5. Morgen start onstuimig met veel wind en regen. In de middag zijn er een paar opklaringen en neemt de wind iets af. Het wordt gemiddeld 9 graden morgen. De rest van de week blijft het herfst met soms veel regen en voor later in de week weer veel wind. Met overdag een graad of 8 is het zacht voor de tijd van het jaar. ANEB verkeersinformatie Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Sloten. Daar zijn twee rijstroken dicht. De weg was even dicht, maar dat is nu niet meer het geval. Er staan daardoor ook korte files op de A10 Zuid en op de A10 West richting Den Haag. Verder staan er 14 dagelijkse files. Wat opvalt is de wat langere file op de A7, Hoorn richting Zaandam... tussen de afrit A. Van Hoorn en de afrit Weidewormer, 9 kilometer.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Russische president Dimitri Medvedev heeft de regering opdracht gegeven... een onderzoek in te stellen naar fraude bij de parlementsverkiezingen. Zo liet hij weten via zijn Facebookpagina. aankondiging volgt naar de massale protestdemonstraties van afgelopen zaterdag. Ons correspondent in Moskou, Kisha Hekster-Kisha. Hoe is er gereageerd op deze mededeling van de president? <tiedacht> Nou, mensen hebben er niet al te veel vertrouwen in. Er zijn bijvoorbeeld al meer dan 10.000 reacties gekomen op de Facebookpagina van de president. Bijvoorbeeld een van Fyodor uit Saratov... die schande, meneer de president, schrijft. Dat is nog een van de aardigste reacties overigens die er tegenkomt. Iets inhoudelijker bijdragers wijzen de president erop... dat in een democratisch land de leiders naar hun volk luisteren. En veel Russen wijzen Dimitri Metvedev erop... dat de president wel heel erg ver van het volk is afkomt te staan... als hij denkt dat dit is wat de tienduizenden demonstranten van zaterdag willen horen. Dus kort samengevat, de president maakt al weinig indruk... omdat iedereen weet dat Vladimir Poetin de echte baas van Rusland is. Dus maakt zo'n Facebook-bericht eigenlijk ook geen indruk. Nee. En dan? Gaat de oppositie dus door met het protest, denk je? Dat is wel wat er in het vooruitzicht gesteld is inderdaad. De demonstranten die formuleerden zaterdag bij die massale demonstraties vijf eisen. Variërend van nieuwe eerlijke verkiezingen tot het vrijlaten van de gevangenen van de afgelopen week. En ze hebben de autoriteiten twee weken gegeven om aan die eisen te voldoen. Doen ze dat niet? Dat lijkt mij niet erg waarschijnlijk. Dan is er inderdaad een nieuwe demonstratie aangekondigd op 24 december. Bij ons is het dan natuurlijk kerstavond, maar in Rusland vieren ze het orthodoxe kerstfeest uh, pas een paar weken later. Dus voor hun is het een uh, gewone dag. Wat doet Kisha uh, Poetin ondertussen? Want voor hem is het toch ook wel van belang om uh, de rust enigszins te doen weerkeren. Want er zijn in maart presidentsverkiezingen. Ja, wat gaat Poetin doen? Dat is natuurlijk de 100 miljoen rubel-vraag waar uitgebreid over geschreven en gespeculeerd wordt. De meeste analisten die zijn het er wel over eens dat Poetin voor het eerst in zijn politieke carrière in de verdediging gedwongen is. Dat er sprake is van paniek in het Kremlin. Maar wat hij gaat doen? Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Eén, hij gaat luisteren naar wat de oppositie wil. Dat wordt niet heel waarschijnlijk geacht, want het zit helemaal niet in zijn aard. Twee... Hij negeert de protesten, vooral gokt erop dat hij herkozen wordt... tijdens de presidentsverkiezingen, omdat er weinig tegenkandidaten zijn van belang. Drie. Iets ertussenin. Poetin doet misschien alsof hij luistert naar wat de demonstranten willen. Er zou een nieuwe partij opgericht uh, kunnen worden... die een beetje tegemoet lijkt eisen, te komen aan de eisen van de demonstranten. En dat lijkt een beetje te, uh, te pleiten, ook voor dit scenario... dat er toestemming is gegeven voor de demonstraties zaterdag. Dat de politie zich zo terughoudend opstelde. Dat de protesten op de media verslagen werden. Allemaal dingen die normaal niet gebeuren. Maar goed, dit blijft Rusland. Je weet nooit wat er precies gaat gebeuren... Het zou heel goed kunnen dat de demonstranten het momentum van het protest een beetje kwijt gaan raken. Want over twee weken is het natuurlijk koud, wil iedereen op vakantie. Maar dan zal tijdens de presidentsverkiezingen van maart een nieuw moment zijn waarop de protesten op kunnen gaan laaien. Want het lijkt mij onwaarschijnlijk dat alles op de langere termijn hier blijft zoals het was voor vorige week. Daarvoor is er gewoon te veel gebeurd. Kiesje Hekster, onze correspondent in Moskou. En dan naar Amerika. De race om wie de Republikeinse presidentskandidaat wordt... is nog lang niet gestreden. Was tot nu toe ex-gouverneur Mitt Romney de favoriet... om het volgend jaar op te gaan nemen tegen president Obama? Nu lijkt zijn positie in gevaar te worden gebracht... door een oud-Kamervoorzitter, Newt Gingrich. Zijn ster is niet alleen reizende in de peilingen... ook won hij een belangrijk debat dit weekend. Het debat werd gehouden in de staat Iowa... waar over ruim twee weken de eerste voorverkiezingen zullen zijn. De verkiezingen in alle zogeheten primary states... zullen dan aanstaande zomer uitmonden in het aanwijzen van de republikeinse presidentskandidaat. Zaterdagavond kruisten zes kandidaten de degens. Maar er werd slechts naar één ding uitgekeken. De confrontatie tussen Romney en Gingrich... Dit had de gelegenheid moeten worden voor Romney om de opmars van Gingrich te stoppen. Maar het ging al fout in de eerste minuten van het debat. Speaker Gingrich have a lot of places where we disagree. We'll talk about those. Well, where we um, let's see. Um, Ik ben het op een heleboel punten niet eens met Gingrich, zegt Romney uitdagend. Maar daar hebben we het later wel over. Nee hoor, antwoordt de presentator laconiek. Ga de gang maar. Romney staat dan op het verkeerde been en valt terug op wat hij beschouwt als zijn grootste voordeel ten opzichte van Gingrich. I spent my life in the private sector. I understand how the economy works. And I believe that for Americans to to say goodbye to President Obama and elect a Republican, they need to have confidence that the person they're electing knows how to make this economy work again and create jobs. Ik kom uit het bedrijfsleven, zegt Romney. Ik weet hoe de economie werkt. En als de Amerikaan iemand anders willen dan Obama, moet het tenminste iemand wezen die weet hoe je banen schept. Romney zegt dit om zich af te zetten tegen Gingrich, de beroepspoliticus. Now, just a second. Your response? Let's be candid. The only reason you didn't become a career politician is you lost to Teddy Kennedy in 1994. Now no, wait a second. Now wait a second. That's. Now wait, no, wait. a second. Romney gaat knock-out. Gingrich zegt, jij zou al 17 jaar lang een beroepspoliticus zijn geweest... als je in 1994 niet de senaatsverkiezingen had verloren van Teddy Kennedy. Just... Ronny recupereert maar met moeite. Om zichzelf vervolgens klem te rijden in een confrontatie... met kandidaat Rick Perry, de gouverneur van Texas. Ik luister naar je, Mitt, en ik hoor je zeggen... de dingen, maar ik heb je eerste boek... en het in daar dat je mandate in Massachusetts, we should be the model for the country. And I know it came out. Perry zegt dat Romney een voorstander is van de hervormingen van Obama in de gezondheidszorg. Want, zo staat dat in je eerste boek. You know what, you've raised that before, Rick. And uh, you're still it, was, it, was, it was true then. then. No, no. <laughs> It's true now. Rick, I'll, I'll tell you what. <laughs> 10.000 bucks. <laughs> 10.000 dollar bet. Werd er voor 10.000 dollar dat dat niet zo staat geschreven in mijn boek? En Romney steekt zijn hand uit naar Perry zodat hij er een klap op kan geven. Om de weddenschap te beklinken. Oeps. Wedden in het streng christelijke Iowa. Dat is een slecht idee. Terwijl juist Gingrich het moeilijk had moeten krijgen in deze gelovige staat. Gingrich, die al toe was aan zijn derde vrouw... wordt door Perry aangepakt vanwege zijn gebrek aan huwelijks trouw. Als je vrouw bedondert, bedondert iedereen, zegt Perry. Gingrich trekt zonder enige tegens in het boetekleed aan. made mistakes at times. I've had to God for forgiveness. People have to measure who I am now and whether I'm a person they can trust. Vanwege mijn fouten moest ik naar God. Ik hoop dat de mensen me beoordelen op grond van wie ik nu ben. En daarmee is dit punt afgesloten. Twee echtscheidingen of niet, Gingrich blijft maar stijgen in de peilingen. Toch gaat hij nog tegen voldoende obstakels oplopen. Hij heeft te weinig geld om een lange campagne te voeren. En vanwege zijn weerbarstige persoonlijkheid... heeft hij nauwelijks vrienden in de partij. Dus Gingrich heeft nog heel wat werk te verzetten... wil hij deze zomer de Republikeinse presidentskandidaat worden. Ja, die race blijft. Interessant. Wie wordt de Republikeinse presidentskandidaat? Onze correspondent Wessel de Jong houdt dat voor u in de gaten. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Eerste Kamer gaat beslissen over het verbod op onverdoofd ritueel slachten. De Tweede Kamer besloot eerder al dat onverdoofd slachten niet meer mag... tot verbijstering van zowel de Joodse als de moslimgemeenschap. In Amsterdam was gisteren een bijeenkomst... waar een laatste poging werd gedaan het tijd te keren. Uh, ik ken alleen je naam, een adres, en handtekening. Alleen achternaam, hè? Ja, ja naam en achternaam. Je kunt je handtekening ja, zetten. Je naam, uh, van plaats en, uh, Even kijken. en handtekening. Petitie tegen het verbod op onbedwelmd ritueel slachten. Helpt het nog dan, denken jullie, die handtekening? Ja, de, de, de uh, het wordt meegenomen naar de Eerste Kamer... Uh, direct na deze bijeenkomst, dus... Uh, Gaat uitmaken, ja. Hebt u al bedacht wat, er, wat u moet doen als het overhoop toch doorgaat? Nou, ik, ik als individu en bewoner van Nieuw-West de denk van dat, het, dat het uiteindelijk gewoon uh, uh, een wet komt dat, dat het toch een en ander mogelijk is om toch halal uh, vlees te kunnen eten. Dus uh, er, is, er moet toch uh, een manier zijn dat, dat het toch, ja. ja, daar ga ik vanuit. U bent een optimist? Ik die ben zeker een beste. Hij kan niet bij jou met uitdelen bijna. Ja, dat is, dat is een, een, een, ja. Ze vliegen als zoete broodjes over de toonbank, die formulieren. Je moet het verschil eindigen tussen de helaalslachten en de verdoofde ...slachten en kutten vertellen waar die pijngrenzen voor de dieren liggen. In de zaal ongeveer 400 mensen. Zeer betrokken. Moeten we nog een stellen? En het zit diep. En de morele crisis die heeft veroorzaakt dat de Tweede Kamer heeft zitten pitten. toen deze wet behandeld werd. Dat is punt nummer 2. En nu dreigt dus de Eerste Kamer ook schoon te gaan met deze wetgeving. Streep die wet weg en stop ermee. Dankjewel. Eh, we doen nog drie, we doen ja. Dat was iemand van de Joodse gemeenschap. Uh, wij hebben eigenlijk de Partij van Dieren onderschat. dachten: ja, het is maar uh, een partij met twee uh, parlementsleden. Dus uh, mijn uh, roep ook aan de uh, moslimgemeenschap om actiever uh, deel te nemen aan de politiek. Mijn dank. Uh... Dankjewel. je wel. Dan hier volgende. Nou, de bijeenkomst is afgelopen. Iedereen schudt elkaar de hand. Wij zien, moslims zien de, uh, het verbod op ritueel slachten als een begin. Van, van een reeks maatregelen die tegen moslims uh, genomen worden. En uh, ze vragen zich of, of, we, of ze nog een uh, plaats hebben in Nederland... of ze niet uh, terug moeten gaan naar hun eigen land. Maar uh, dat zijn we niet van plan. We zijn namelijk gewoon Nederlanders. We zijn hier allemaal geboren en getogen. En uh, we willen gewoon, onze ge zoals iedere burger... Uh, gebruik willen maken van onze grondrechten. En ook die twee slachten valt daaronder. Kortom... Er wordt met enorme spanning uitgekeken naar die vergadering van dinsdag. Ja. Hebt u al bedacht wat u gaat doen als het dinsdag omverhoop toch zover komt dat iedereen voor die wet is? Gaat u, want u moet toch eten? Wij hopen niet uh, dat het zover komt. Uh, maar in dat geval uh, zal, uh, zal men waarschijnlijk uh, het vlees uit België of andere landen importeren. Voorlopig, maar we zullen zeker ook uh, juridische acties ondernemen en uh, we zullen dit voor de rechter aanvechten. Ik wens jullie heel veel wijsheid in deze stad. Dank u wel. En dinsdag. Dus beslist de Eerste Kamer over het onverdoofde ritueel slacht. U hoort de reportage van Trudy van Rijswijk. Spanning. In de wetenschappelijke wereld bestaat het Higgsdeeltje, of niet? Het Higgsdeeltje denkt u misschien. Nou, We leggen het straks allemaal uit. Tenminste, onze gast. Het schijnt heel erg belangrijk te zijn. Hoort er zo meer over dus. Wijnand Zwaan eerst voor de verkeersinformatie. Wijnand, het staat best wel vast. Toch? Wat is er aan de hand? Ja, er zijn een paar ongelukken gebeurd. En uh, ja, of dat te uh, relateren is aan slechte weer, nou, dat uh, valt te bezien. Maar het valt wel op. Op de A2 bijvoorbeeld, van Den Bosch naar Utrecht. Het staat voor de afrit Kerkdril. Drie kilometer stil, twee rijstroken zijn dicht. is er nog eentje over. Op de A4 vanuit Amsterdam is al voor 6 een ongeluk gebeurd bij Sloten. De weg was even dicht, er zijn er nu nog twee rijstroken dicht. Veroorzaakt file natuurlijk, ook op de A10. En de A28, zwollen richting Utrecht, voor Harderwijk 5. Ook dat komt door een ongeluk. Hmm, slecht weer, nu al ongelukken. Wat verwacht jij voor de spits? Ja, we wachten daarom toch een drukke ochtendspits, Ruim 250 kilometer file, dan zitten we toch 50 kilometer boven de norm. Hoogtepunt rond half negen. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, ja, hebben... Geen last van files, lekker rustig in de bossen, Joris van der Kerkhof. Ja, onder een paraplu. En dat uh, is ook wel rustgevend, vinden die, Marcel? Ja, ja, het klinkt wel nat. Ja, het klinkt heel erg nat. En het is, uh, het is ook niet van die regen waarvan je denkt... Van, uh, daar moeten we echt heel erg voor gaan schuilen. Maar het is wel van de regen die de hele tijd doorgaat. Maakt het u uit? Mij maakt het niks uit. Nee, nee, nee. Als boswachter denkt u van, uh, ach, ik, ik moet het doen met wat me gegeven wordt. Ja, dat ben je gewend vanuit je vak. Je bent altijd buiten. Dus uh, of het nou regent, sneeuwt of het zon schijnt, je bent er gewoon. Wat u niet gewend bent, is uh, dat er veel meer bomen uitgehaald gaan worden... en dat er iets meer open plekken komen. Uh, zul, zult u het gaan missen dan, al die bomen die eruit gaan, uh, gehaald gaan worden? Nou, het heeft één groot voordeel. Die bomen die eraf gaan, die komen ook weer terug. Dus het bos komt altijd weer terug. Dus in die zin hebben we even geduld nodig... Maar het jonge bos komt dan vanzelf weer. zou het nou toch zijn, hè? Dit is volgens mij weer een brandweerauto die in de verte voorbij komt. Nou, ergens is er iets gebeurd. Het is de derde die voorbij komt uh, uh, hier in de buurt. Nou, lijken ze wel van verschillende kanten te komen. Um... Uh, er wordt, uh, jullie gaan vandaag een rondleiding geven hier in de, op, op, op de Veluwe Staatsbosbeheer. Geeft aan, ja, we moeten aan geld uh, uh, komen. Uh, we krijgen minder geld van de, van de staatssecretaris. Eén onderdeel daarvan is om aan dat geld te komen... is om meer bomen eruit te halen uh, en dat uh, dan te gaan verkopen. Hm, nou is de brand weer weg. Nou, <lacht> blijf wel nieuwsgierig. <lacht> uh, uh, is dat een idee waarvan u zegt, van ja, daar kan ik helemaal met 100% achter staan? Nou, ik zou het liever om willen draaien. Uh, wij moeten als organisatie als Staatsbos weer kijken naar uh, nieuwe mogelijkheden. Uh, en een, van die, een van de resultaten daarvan was dat ons, ons uh, houtproductie aandeel in het bos uh, te laag was om daar nog uh, een goede uh, uh, aandeelmarktproductie hout uit te halen. Uh, met de samenloop van omstandigheden nu maakt dat dat we eigenlijk uh, tot de keuze zijn gekomen om meer hout te gaan oogsten uit het bos, want dat kan ook. Maar ik vroeg eigenlijk aan u persoonlijk wat u ervan vond. Ik vind dat prima. Mede ook omdat uh, het bos aan het vergrijzen is. Zo klinkt het zo... Ja, zo... Het bos ook al. Ja, zo... ah, maar goed, ja. dan moeten ze twee jaar later met pensioen... als het een beetje aan het kabinet ligt... en dan laat je ze eigenlijk langer staan. Als je die vergelijking doortrekt. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar wij zeggen van nou, het bos willen we meer vergroenen, meer verjongen. Dat, uh, daar is het aan toe. Uh, ook voor de toekomstige generaties. Want die willen straks ook nog eens hout uit het bos oogsten. Dus uh, moeten, we nu in, moeten we daar nu in inzetten en daar kunnen we dan met die ingreep kunnen we wat extra hout oogsten, wat we dan weer op de markt kunnen brengen, waardoor we extra uh, centjes verdienen. Zo simpel is het. En die centjes, ja, gaat, gaat het ook ergens over? Zijn het ook echt uh, centjes waar je wat mee kunt? Nou, verhoudingsgewijs is het maar, een, is het maar een, een klein gedeelte van onze gehele omzet. Dus, dus het, is niet, uh, het is niet zo dat we daar uh, groot geld mee verdienen. Nee, absoluut niet. En is het wel zo dat je, als, je, als we hier straks de weer ingaan, dat er dan uiteindelijk echt grote plekken zijn waar, die kaal zijn, waar je uh, ja, nou ja, dat je makkelijker je hond kunt vinden, omdat, die, oh, omdat je hem oh, ook echt ziet lopen en niet kwijtraakt in het bos. Nee, over het algemeen, er zullen wat grotere kaalkappen bij zijn. Dat zijn ongeveer half hectares, hè. dus dat, een half voetbalveld. Nou, dat is, dat is voor een bos helemaal niet zo groot. Maar het grootste gedeelte zal kleiner zijn en zal gaan opgaan in de, in de, in de natuur. Hè, uh, uh, kleinere kaalkapjes die uh, uh, uh, bosranden creëren bijvoorbeeld. Of uh, schermbomen laten staan, dus echt uh, losse bomen op die kaalkappen... als moederbomen voor de verjonging laten staan. Dus het is niet zo dat we alleen maar gaan kaalkappen. Jullie zijn er ook ooit voor begonnen, voor opgericht in ieder geval, voor dit soort zaken? Ja, in het verleden deden we dat wel vaker. Dat zijn, hebben we een beetje losgelaten. We wilden een gevarieerde bos, bos met, met verschillende bomen, loofbomen, naaldbomen. Dat willen we nog steeds. Alleen die grotere groepenkap en die, die, die kaalkappen komen wat meer terug in ons, in ons bosbeheer. Zijn er nou kleinere kaalkapjes? Groepenkap, ja. Dat, zo, zo heb je verschillende benamingen voor, voor het weghalen van bomen. Schermkap heb je ook nog. En al die manieren van kappen die komen wat meer terug. Daardoor krijgen we wat meer varië variëteit in wat we doen. Ja, met allemaal nieuwe woorden voor mij in ieder geval. Um, uh, kappen, dat gaat er straks ook gebeuren. Dat geluid, dat uh, gaan we nu gewoon nog even niet doen. We gaan nu gewoon nog even genieten van uh, deze druppeltjes. <truppeltjes> <truppeltjes> nou, maar genieten. Een druilerig bos en Joris van der Kerkhof. Straks uh, gaan er bomen geveld worden. Het Europees Centrum voor Kernonderzoek, het CERN, bij Geneve, is het higgs boson deeltje op het spoor. Tenminste, dat gerucht gaat. Morgen is er een persconferentie en daar maken de onderzoekers naar eigen zeggen een belangrijke vooruitgang in de jacht naar dat Higgs-deeltje bekend. Oud-onderzoeksdirecteur Jos Engelen van CERN, nu voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, goeiemorgen. Goedemorgen. Dat higgsdeeltje, wij begrijpen dat het een mythisch elementair deeltje is, wordt ook wel een goddelijk deel genoemd. Um, waarom? Nou, het is niet mythisch, het is een gewoon elementair deeltje, maar het bijzondere is dat het wel voorspeld is, al heel vele jaren, dat het theoretisch gezien heel hard nodig is, maar dat het gewoon experimenteel nog niet mogelijk is gebleken het aan te tonen. En daarom is er natuurlijk enige uh, opwinding. Ja, wat is het eigenlijk? Uh, het, het deeltje zelf uh, is, uh, zoals ik zei, een van de fundamentele bouwstenen waaruit uh, ons heelal is uh, opgebouwd. Uh, en het zorgt ervoor dat al die andere elementaire deeltjes die we kennen, en die in, in, ook in ons lichaam alles bij elkaar houden, dat die massa krijgen. Uh, op de een of andere manier is dat theoretisch heel uh, lastig uh, uh, te uh, verklaren. En dat X-deeltje is daar een hele goede, sterke, dwingende kandidaat voor. Maar we moeten het gewoon eerst nog even zien. Ja, het moet er dus zijn, meneer Engelen. En daarom uh, is die, deeltjesversneller, die enorme deeltjesversneller daar in gang gezet. En denkt u nu dat ze het inderdaad gevonden hebben? Uh, nou, het aardige met, uh, met uh, wetenschappelijk onderzoek is dat het, dat het verifieerbaar uh, moet zijn. Uh, je, je moet het niet denken, je moet het gewoon aantonen. Ja. En uh, daarvoor moet je een tijdje meten. Dus je moet uh, botsingen uh, laten plaatsvinden, je moet registreren wat er gebeurt. En je moet eigenlijk een beetje geduld hebben. Dat klinkt een beetje fou, maar, uh, maar uh, het, het object is in de jaren zestig uh, voorspeld. Dus we zijn al een tijdje bezig, zou je kunnen zeggen. Uh, en het is geen kwestie van denken of speculeren in de natuurkunde, het is gewoon een, een kwestie van keihard aantonen. Ja. En wat moet gebeuren? En als dat gebeurd is, is het er. Maar iedereen gaat ervan uit dat het bestaat, want het kan niet anders. Het zou niet kunnen bestaan. Niet niet kunnen bestaan. Het, zou ja. het niet kunnen bestaan? Uh, uh, het, het kan altijd. Hè. De natuur uh, die is gebouwd op een manier waar wij van denken dat we daar een heleboel van door hebben. Maar uh, als het net even iets anders zit... en daar is het natuurkunde voor, een experimentele natuurkunde... dan moet je dat natuurlijk door de feiten uh, die, uh, die je dan aantoont accepteren... en dan moet er iets anders verzonnen worden. Maar persoonlijk, ik ben ermee opgevoed en opgegroeid persoonlijk... denk ik dat het er is, ja. ja. Maar nou die persconferentie, want uh, er is toch enige beroering om... Uh, ja. wordt word er echt iets bekendgemaakt? Of, of ja, is het er eigenlijk een tussenreportage... Ja. omdat het natuurlijk wel een geldverslindend onderzoek is... en ze ook ja. iets moeten ja. melden? Ja, nou ja, kijk, ik, ik zit er natuurlijk persoonlijk, net zoals een aantal van mijn collega's, heel diep in. En het zou uh, raar zijn als er op een persconferentie iets aangekondigd uh, wordt wat, uh, wat wij al uh, niet, uh, niet weten. Uh, en uh, ja, wat ik voorspel is, ik, ik, ik vind uh, nog een keer, je moet eerst de, de presentatie van de wetenschappelijke resultaten hebben en vervolgens, als dat interessant genoeg genoeg is, dan komt de pers daar uh, ja. naar luisteren, Maar het lijkt u... een beetje de opgekeerde wereld. Ja, maar u zegt, ik, ik zit daar diep in, de grondst toch wel iets? U moet toch wel uh, ja, ja. aanvoelen komen dat er wat daar gezegd gaat worden Ja, ja, de, uh, de, de grondst iets. Uh, Eén heel belangrijk uh, onbekende uh, is uh, het gewicht van dat beeldje, hoe zwaar is het. Want als je weet uh -huh. hoe zwaar het is, dan is het veel makkelijker zoeken. Maar uh, dit zoeken gebeurt dus uh, over een heel groot massagebied. En er is nu uh, een indicatie dat er in een bepaald massagebied iets de kop op steekt. Maar uh, het is zo dat je daar dan, zo heet dat, uh, de, de, de statistische uh, uh, zekerheid... Ja. die meet je aan een aantal standaarddeviaties. En dat oh, is gewoon oh. nog, te, ja, nog het, te klein op dit moment. Het, het wordt te ingewikkeld, meneer Engelen. Oh, we, we gaan u terugbellen als ze inderdaad iets bekend hebben gemaakt. Oké. Okay, is dat gaar. een afspraak? Ja Jos Engelen, voorzitter van de NWO. En voormalig wetenschappelijk directeur van het CN. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-Journal. De Ochtendkranten. Missie Uruzgan, gehinderd door Tweede Kamer, is de kop in trouw. Het parlement heeft zich te gedetailleerd met de missie in Afghanistan bemoeid... waardoor minder is bereikt dan mogelijk was geweest. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek van deskundigen... instituut Klingendaal en hulporganisatie Cordate. Haagse werkelijkheid stond soms mijlenver van de situatie in Uruzgan, stelde het onderzoek. Zo eiste de Tweede Kamer het vermijden van contact met omstreden krijgsheer in Uruzgan. In de praktijk werkte dit juist contraproductief, wordt geconcludeerd... Hoe vervelend en politiek incorrect ook, deze figuren waren nu eenmaal de belangrijkste machtsfactoren, valt te lezen. Door hen te negeren, werden Nederlandse militairen en diplomaten tegengewerkt. Een groot deel van de Noordzee krijgt bescherming tegen overmatige visserij. Volgens de Volkskrant heeft staatssecretaris Bleker... na drie jaar onderhandelen een akkoord bereikt met de visserij en natuurorganisaties. Compensatie komt er niet. Als we Nederlandse schepen uitkopen, dan komen de Duitse voor in de plaats... en dat is geld in zeesmijten, al dus Blekers woordvoerder. De belangrijkste maatregel is dat boomkoorvisserij wordt verboden. Daarbij wordt een stalen balk met ketting over de bodem van de zee gesleept. De ganalevissers zijn niet akkoord gegaan, maar Bleker zet toch door. We hebben de wettelijke mogelijkheden ook zonder hun handtekening. En we weten dat er veel draagvlak is, zal dus zijn woordvoerder opnieuw in de Volkshand. De ChristenUnie dan wil oudere werknemers goedkoper maken door middel van een belastingkorting. Zo moet voorkomen worden dat ze in de komende recessie massaal hun baan verliezen, staat in het Nederlands Dagblad. Oudere werknemers komen na ontslag moeilijker weer aan het werk. Het kabinet moet daarom nu crisismaatregelen nemen om banen te redden, vindt de ChristenUnie. Het kabinet heeft Alexander Rinoy kan afgewezen... als kandidaat voor het vice-presidentschap uh, vice van de Raad van State... melden ingewijden aan de Volkskrant... Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad zou het afleggen tegen de huidige minister Donner. Volgens de Volkskrant wordt Donner voorgedragen. omdat premier Rutte hem de functie al heeft beloofd. tijdens de kabinetsformatie anderhalf jaar geleden. file leed nekt het bedrijfsleven, kopt de Telegraaf. Onderzoeksbureau TNO heeft onderzocht dat Nederlandse bedrijven. vorig jaar ongeveer een miljard euro schade leden door de files. Het grootste knelpunt was de A2 tussen knooppunt Holendrecht en Oude Rijn. Daar verdween bijna 25 miljoen euro in de file, vooral wegwerkzaamheden en extreem weer waren de oorzaak van de fiets. Ouders die hun kinderen thuis willen lesgeven... Die moeten voortaan aantonen dat ze de Nederlandse taal beheersen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Minister van Bijsterveld komt hiermee tegemoet aan een wens van VVD en PVV. Maatregel is een reactie op de sluiting van het Islamitisch College Amsterdam. Zo'n 100 moslimouders wilden daarop hun kinderen thuis les gaan geven... Minister van Bijsterveld scherpt de wet daarom nu aan. Zo moeten thuislesgevers de ouders elk jaar een plan van aanpak indienen. En er komt een voortgangsgesprek met een leerplichtambtenaar. Enkele partijen hadden juist gevraagd om een versoepeling van de regels rondom thuisscholing. Maar daar wil de minister niks van weten. Voor pagina van de Volkskrant dan gaat het over de kritiek in Groot-Brittannië op de eigen premier Cameron. Hij sprak zijn veto uit tegen een nieuw Europees verdrag... om de eurocrisis te bestrijden. Hoe de meeste Britse kranten tegen de opstelling van Cameron aankijken... laat de bijbehorende foto zien. Daarop staan de Britse krantenkoppen van zaterdag. Bulldog premier geeft EU de middelvinger... en de dag dat hij Groot-Brittannië voorop stelde. Er wordt ook gespeculeerd over een vertrek van het land uit de EU. Overwinning in onze kruistocht is in zicht. De Volkskrant houdt het iets beschaafder... en kopt liberale woedend op Cameron. Nou, Zo dadelijk na het journaal... Van 7 uur hoort u Arjen van der Host, onze correspondent in Groot-Brittannië... over de kritiek op de premier, want die heeft hij ook gekregen.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 Dit is Radio 1.